9 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. F-16's blijven in Afghanistan. FNV wil vroeg pensioen terug in de bouw. En Nederlandse honkballers te sterk voor Cuba. De vier Nederlandse F-16's die in Afghanistan zijn om de politietrainingsmissie te beschermen... blijven daar als de missie komend najaar ophoudt. Dat besluit het kabinet waarschijnlijk vandaag. Zo wordt in Den Haag verwacht. Het luchtmachtpersoneel blijft in Afghanistan, zegt verslaggever Wilco Boom. Om die F-16's 24 uur per dag, 7 dagen in de week, te kunnen laten opstijgen...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 Straks in dit Radio 1 de reactie van Bouw in Nederland op het voorstel van de Bond. Ondanks de crisis geven consumenten meer geld aan snoep uit dan ooit tevoren. Vorig jaar werd er 3,6 miljard euro aan chocola, drop, chips, nootjes, koek en banket verkocht. En dat komt overeen met 34 kilo per persoon. De hoeveelheid nam iets af, maar door de hogere prijzen was het toch een recordomzet.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 De Nederlandse honkballers zijn sterk begonnen aan de tweede ronde van de World Baseball Classic door Cuba te verslaan. Nederland versloeg de 25-voudig wereldkampioen met 6-2. De honkballers van Oranje waren zowel verdedigend als aan slag uitstekend op dreef. Nederland verbaast de honkbalwereld door weer te winnen van Cuba. Nu met 6-2 en met één voet zitten ze in de halve finale en dat is echt onwaarschijnlijk. Dat was verslaggever Andy Houtkamp.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 ANUB nee, Verkeersinformatie. Op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom... is een ongeluk gebeurd bij Bergen-op-Zoom. Dat veroorzaakt 2 kilometer file. De afrit Bergen-op-Zoom is ook even dicht. Verder stelt de ochtendspits maar weinig voor. Er zijn natuurlijk altijd wel een paar uitzonderingen. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... voorknopend Badhoevedorp 3 kilometer file. A12 naar Den Haag voor Den Haag 5. En de A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort, 2 kilometer.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 Dat de insufficienti. Op Zoutberg bericht zo vanuit Rome, U wordt ook de technische directeur van de honkbalbond over de overwinning op Cuba. En FNV bouw, wil dat oudere bouwvakkers heel snel plaatsmaken voor jongere collega's. Ja, die bond wil het vroegpensioen voor de oudere bouwvakkers. En dat moet dan worden betaald door de werkgevers. Jobba van den Berg is directeur sociale zaken bij Bouwend Nederland. De werkgevers. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer van Oosten. Ziet u iets in dit plan van FNV Bouw? Uh, nou, laten we zeggen dat wij de zorgen van FNV Bouw delen over de instroom van de jongeren. Die enorm aan het teruglopen is. En ook dus voor de toekomstige arbeidsmarkt. Maar als we kijken naar het plan van vroeg pensioen, dan denken wij aan dat dat niet, financieel niet haalbaar is... maar dat het ook tegen de huidige maatschappelijke ontwikkeling is... om dat nu te doen. Hmm. Maar VV Bouw zei zojuist in onze uitzending... ze hebben er ook zelf wel wat geld voor over. Ze willen wel uh, daaraan meebetalen, al kan het niet veel zijn. Nou ja, dan willen wij graag inzetten op het versterken van de duurzame inzetbaarheid voor ouderen. En daar ook extra middelen voor beschikbaar maken. Aha. Maar een vroeg pensioen, dat vinden wij dus tegen de huidige trend in. Waar we allemaal juist langer moeten gaan doorwerken met elkaar. Ja, maar zij zeggen, ja, dan maken ze plaats voor jongeren. Jongeren die we in de toekomst heel hard nodig zullen hebben. Zit dus heeft daar niet iets in. Ja, maar wij denken dat ook de instromen ook op andere wijze gestimuleerd kunnen worden. Maar hoe dan? Want dat gaat natuurlijk nu niet. Uh, nee, bijvoorbeeld dat we zeggen aan opdrachtgevers van als u een opdracht geeft... zorg dan ook dat u vraagt om bijvoorbeeld jongeren in te zetten. Dat is een bepaald percentage van de loonsom ook dat we aan jongeren besteden. Dat is goed voor de jongereninstroom. Mm -hmm. En het uh, tweede is dat we zeggen, nou, ook de huidige leerlingssalaris in de bouw... die zijn nog op een niveau dat voor de nieuwe instroom daar echt nog wat aan gedaan kan worden. U... En dan kunnen we ook middelen vrijspelen om die in te zetten voor de verdere jongeren. U vindt dat jongeren wat beter betaald moeten worden? Wij vinden dat jongeren op dit moment in de bouw zelfs te hoog betaald worden... ten opzichte van concurrerende CEO's. Te hoog? Maar ja, dan komen ze helemaal niet meer als u dat nog gaat verlagen. Uh, wij denken dat mensen worden aangetrokken door opleiding, door ontwikkeling, door perspectief. En wij weten zeker dat... Het is nu nog crisis in de bouw, maar straks hebben we al deze mensen heel hard nodig... en hebben we hele mooie banen voor al deze mensen op het moment dat zij klaar zijn met de opleiding. Ja, dan mag u ze wel wat meer betalen als u ze zo hard nodig heeft. Uh, of niet? Wij denken dus dat wij op dit moment daar een, een heel goed uh, bod voor hebben. Hm. En ook een heel mooi plan. En u zegt die oudere werknemers, uh, die moeten we duurzaam gaan inzetten. Daar moeten we uh, beleid van maken. Wat, wat staat u daar dan om? Nou, we hebben in de bouw al enkele jaren het loopbaantraject. Uh, daar mag iedereen gebruik uh, van maken. Dat kan bijvoorbeeld ook om mensen om te scholen naar andere beroepen. En we denken dat met name ouderen daar dus veel meer gebruik van zouden moeten maken. En dat willen we ook graag stimuleren. Hm. En hoe dan? Uh, ...stimuleren door uh, misschien meer reclame ervoor te maken zelfs... ...als je dat zo mag zeggen. Dat, dat het ze weten dat het kan. Bekend is, dat ze weten dat het kan. En uh, dat ook veel bewuster te doen, ook samen met, uh, met de vakbonden. Want wij zien dat het huidige gebruik daarvan uh, nog beperkt is. En dat is juist ook bedoeld uh, om mensen dus van een ander, naar een ander beroep ook om te scholen. Dus ah. ook mensen zeggen van nou, ik, ik red het niet om tot 67 jaar in deze baan te blijven dan juist ook om te kijken of je in een andere baan in de bouw kan. FNV Bouw wil er een punt van maken, van dit, tijdens het Sociaal akkoord. Het overleg daarover. Ziet u daar een probleem? Nou, als, uh, het vroegpensioen, dat zien wij inderdaad niet als oplossing... voor het uh, probleem dat we voor nieuwe jongeren moeten zorgen. Joba van den Berg, directeur Sociale Zaken bij Bouw in Nederland. Hartelijk dank, dank u wel. uw reactie. 10 over 9 is het, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse honkballers, u heeft dat inmiddels gehoord, hebben een grote stap gezet. richting de finale ronde van de World Baseball Classic. Oranje begon de tweede ronde in Tokio met een overwinning. op Cuba, nota bene. 6-2 werd het tegen de 25-voudig wereldkampioen. Technisch directeur Robert Inhoorn van de Honkbalbond... blijft koel cool onder de sensationele zege. Ja, nee, we hebben inderdaad uh, Cuba weer gewonnen. En uh, ik moet wel zeggen dat we de laatste tijd natuurlijk. Uh,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 Ja, dit is inderdaad het beste wat, uh, wat Cuba kan brengen, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Wat is er zo veranderd? Want uh, laten we zeggen, drie jaar geleden uh, was je blij als je tegen Cuba speelde... dat je negen innings speelde en okay. dat het onder de tien punten bleef. En nu is Nederland gewoon de favoriet. Nou, ik denk dat je langer terug moet gaan uh, dan drie jaar geleden. Dat we dat het echt lastig hadden tegen Cuba. We hebben natuurlijk al aardig wat een keer gewonnen van ons inmiddels. Maar uh, ja, ik denk dat het haast nu andersom is... Dat, uh, dat Cuba uh, ja, liever niet meer tegen ons speelt in plaats van andersom. Ja. Hoe zit dat met de andere ploegen? Want nu wordt de volgende tegenstander of Japan of Taiwan. Denk je dat daar hetzelfde voor geldt? Ja, ik denk dat wij inmiddels een ploeg zijn... waar iedereen uh, respect, voor, uh, respect voor heeft en uh, ja, waar men niet graag tegen speelt. Maar goed, uh, hoe verder je doorgaat, hoe beter de teams worden. Dus uh, ook voor ons geldt uh, dat we natuurlijk uh, tegen hele goede ploegen nog zullen spelen... om de volgende ronde te halen. Al dus technisch directeur Robert Eenhoorn van de Hongbalbond. En Andy Houtkamp die sprak met hem. Het heeft een paar honderd jaar geduurd. Maar eindelijk is nu bekend wie de gebroeders De Wet heeft vermoord. Of hebben vermoord, moeten we zeggen. Want het was een groep in 1672. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En Marno Remmers is al in de buurt van het gemeentehuis in Haaren. Over een kleine twee uur wordt daar een persconferentie gegeven door Job Cohen. Over zijn rapport over de Project X-Rellen. Marno. Ja, en het, het gemeentehuis, vlakbij de winkels die beschadigd waren. Daar staan al allerlei busjes, satellietwagens, kabels naar binnen. Camera's staan er opgesteld. Want het wordt voor een deel ook live uitgezonden. En. Uh, en, en er worden al dranghekken neergezet door gemeentewerken... om ervoor, zorgen, ervoor te zorgen dat er genoeg parkeerplaatsen zijn. En, en wacht even, hier staat een, zijn een paar mannen bezig met een hoogwerker. Goedendag. Goedendag. Haren krijgt nieuwe straatlantaarns, hè? Ja, ook camera Jij ja, voor het eerst. Wat zijn u nou? Ook je camera toezicht. Camera toezicht? Ik zie een camera erop plein. We zijn hier een paar mannen bezig met een hoogwerker en hesjes aan... en een gereedschapskist met kabels. Maar gaan ze een camera toezicht maken? Ja, er staat een camera op het plein. Is die nieuw? Die staat er net van een paar uur. Die hadden ze in september afgelopen jaar moeten hebben, denk nee, ik, hè? Nou, nee, helemaal niet. Nee? Nee. Want u weet wel waarom we hier met z'n allen zijn natuurlijk. Hè? Het rapport over de Project X-rellen. Rapport? Ja, van Cohen? Ja, ja, dat wist Radio Noord al in, in één uur wat er gebeurd was. Ja. En Cohen, moet doet dat? maanden over. <laughs> ja, en een partij van arbeid, ben je zo slim, hè? <laughs> ja. Hebt u er nog iets van meegekregen toen van die rellen? Ja, ja, we waren weer aan het werk. Waar waren jullie aan het doen dan? Ook weer met de, de verlichting bezig. Oh, toen al. Maar ja, ze hebben wel een uur afgebroken, hè? Ja. Er ging heel wat kapot, ja. ja. Konden jullie weer opnieuw beginnen? Ja. Helemaal. Is wel goed voor de werkgelegenheid. Ja, wel duur natuurlijk. Ja. Voor kabel- en leidingwerkend bedrijf Roggen uit Groningen. Ja, ja, ja. We hebben de mooi klus ja. Dus jullie zijn flink bezig geweest om het allemaal te herstellen hier ja, ook weer? Oh nee, alleen de verlichting. Ja. Ja. De rest niet, dat is de gemeente gedaan. Ja, Facebook er wel, hè. Eén grapje. In de... Heeft de man van de hoogwerker ook Facebook zelf? Nee, die niet. Die confederente, nee. die woont onder hun bed nog. <laughs> Succes met de verlichting. Ja, dat komt goed. En het nieuwe cameratoezicht in, in Groningen. Ja, dat komt helemaal goed. Strakjes, Over uh, rond de klok van 11 uur begint het hier allemaal. Het wordt uitgebreid gevolgd en het wordt ook geflitst op deze zender Radio 1. Terwijl een deel van de conclusies natuurlijk al zijn uitgelekt. 11 uur op deze zender. Nu de verkeersinformatie. Nog een staartje. Files, Wijnand Ja, het zijn er niet veel. Uh, over het een handjevol files, twee, drie kilometer. Op sommige plaatsen, zoals op de A9 bij Batouverdorp en de A12 bij Den Haag. Wat opvalt, is dat op de A4 uh, van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... een ongeluk is gebeurd bij Bergen-op-Zoom. Daar is de afrit Bergen-op-Zoom dicht. Valerie, hoort u al. Mark Ronson althans en straks Amy Winehouse. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Well, sometimes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 Ja, het was ook een geplande actie, want als je gaat kijken wie uh, Johan de Wit hebben vermoord, dat zijn drie mensen geweest. En uh, dat waren niet eens allemaal Haagse schutters trouwens. Er uh, was ook uh, iemand bij die was uh, zwager van een uh, Haagse schutter. En dat was een uh, luitenant ter zee en uh, dat was een hele goede bekende van... Uh, Luisterant admiraal Cornelis Tromp, die vanuit een herberg zat toe te kijken hoe de moord werd gepleegd. Ja. U um, heeft er een boek over geschreven en daarin Klopt. die moord opgelost. Hè? Maar even voor onze geschiedenis, wie waren ook maar weer de gebroeders de Wit? Nou, de gebroeders de Wit uh, waren heel bekend uh, in de 17e eeuw. Uh, raadpensionaris Johan de Wit was een soort minister-president. Er uh, was ja. op dat moment uh, geen oranje stadhouder in Holland. Want als je de baas van Holland was, was je het eigenlijk ja. over de hele republiek? Ja. En Cordelis de Wit, zijn broer, was ook een heel belangrijk man. Die is meegeweest op de tocht naar Chatham als afgevaardigde van de Staten Generaal. Was dus ook een hele goede bekende van Michiel de Ruyter. Was ook dus wel een heel belangrijk man. Ja. Um, toen uh, was de uh, de zegtwijze, het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Kregen zij een beetje de schuld van alle ellende, want Frankrijk viel ja, ons aan. Ja, we, we werden van alle kanten aangevallen. Hè. Het was het rampjaar. We werden aangevallen door Engeland, door Frankrijk, door Stadstaten in Duitsland. Dus.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 Nou, het motief, uh, ja, er zit een aantal uh, complotisten achter. En het zou heel ver voeren om dat nu in een kort gesprek allemaal te gaan uitleggen. Maar uh, Cornelis Tromp speelde daar een hele belangrijke rol bij. En uh, die drie mensen die die moord hebben gepleegd, die hebben Johan de Wit ook echt van achteren benaderd. Heel onverwacht eigenlijk. Johan de Wit was eigenlijk al aan uh, een hele groep uh, schutters ontkomen doordat de schutters allemaal een gewoon geweer droegen... wat helemaal niet geschikt was om een moord van dichtbij te plegen. Nee, want daar was je heel lang mee bezig, hè? Ja, je nou, dat ja is maar die geweer waren ook heel slecht. Ja, dus dus uh, die faalden over het algemeen. Ja, maar goed, het, het is in ieder geval wel duidelijk... dat zij uit de weg geruimd moesten worden. Ja, want uh, er moest een nieuw regime komen... en dat uh, zou uh, onder leiding van uh, Willem III, de stadhouder... komen ja. te staan de oranje stadhouder. Ja, ver verandert nou de hele geschiedschrijving nog door uw ontdekking? Nou ja, ik denk dat het aardig is om te weten dus dat het niet alleen maar uh, schutters waren. Want die, die zeeman die daarbij was, die Luitenant zee, die was uh, geen lid van de schutterij. Nee. Omdat hij als zeeman natuurlijk het grootste deel van het jaar uh, op zee was. En uh, ja, die zwager die die was ook notabene niet eens lid van de schutterij. Dus eigenlijk was er maar één van die drie was lid van de Haaste schutterij. En dat is toch wel heel onbekend. Nou, meneer, dus, meneer Biedon, ik... voor meer informatie lees uw boek. Wanneer komt het uit? Het komt eigenlijk, het ligt nu in de boekhandel... en het wordt morgen ook officieel nog aangeboden. Historicus Ronald Prudom van Rijnen, hartelijk dank ja, voor uw uitleg. Geen ge dank. Ge ge en uw geschiedenisles. Chocola, drop, zuurtjes, zoutjes, we snoepen wat af. Vorig jaar kwamen, gaven we er 3,6 miljard euro aan uit... en nog nooit was dat zoveel. Ondanks de economische crisis, of misschien wel dankzij de crisis. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer hoort u vanuit... hoe kan het ook anders een echte snoepwinkel. Dit zijn gewone koekjes... Nou ja, gewoon. Roomboter luxe assortiment staat erop. Maarten-Jan Dek, directeur namens de snoepbranche. We moeten eten. Dat geldt ook voor, uh, voor snacks en zoetwaren. In de zin dat snacks en zoetwaren staan eigenlijk voor genieten. En hoe raar het ook mogen klinken, uh, dat blijft ook in tijden van crisis blijft recht overeind. Uh, en misschien zelfs een versterkte maat. Het is toch een beetje een luxe hè? als ik hier nou kijk naar al die uh, mooie zuurtjes, spekjes, heel mooi verpakt. Daar wordt best wat voor gevraagd. Het ziet er fantastisch uit. Uh, is het luxe? Ja en nee. Uh, we zijn er allemaal mee opgegroeid. Dus we zijn het van jongs af aan kennen we de spullen allemaal. Uh, het hoort er echt bij. Wie snoepen nou eigenlijk het meest? De mannen of de vrouwen? Dat is een goede vraag. Ik heb daar eerlijk gezegd dat cijfer niet zo over paraat. Uh, in Nederland wordt gemiddeld iets van 34 kilogram uh, in totaal gegeten. Ook daarvan moet je je natuurlijk afvragen... is het nou veel of is het nou weinig? In, uh, in Engeland en de Verenigde Staten wordt veel meer gesnakt. In uh, België, maar met name in Zwitserland... wordt veel meer chocola gegeten. Wij eten gemiddeld 4 kilogram chocola per hoofd van de bevolking. In Zwitserland is het zelfs 10 kilogram. Dus wat is veel? U gebruikt het woord snacks, hè? Ik denk dan aan een... Uh... Bal Wij bedoelen daarmee uh, niet warme snacks. Dus dan heb je het over noten, je hebt het over pinda's, je hebt het over chips enzovoort. Ik hoor dat uh, kruidvat en Action zo druk bezig zijn met dat snoep en dat dat ook zorgt voor lagere prijzen. Dat zijn natuurlijk prijsvechters. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat zijn kanalen die het uh, al een aantal jaren heel erg goed doen. Is snoep duur? Snoep in Nederland is zeer goedkoop. Nederland en uh, Duitsland zijn de goedkoopste landen als je praat over, over snoepjes. Uh, om maar een vergelijking te maken, we zijn 20% goedkoper dan België. Zuurstokken, spekjes. Oeh, het ziet dat er lekker uit. Allemaal eitjes. Mevrouw, kunt u zich een beetje inhouden? Nee, nee, nee. Dat lukt me niet zo best. Heel veel en allemaal leuke kleurtjes. En die gaan in een heel groot glas op een voet. Een reuze groot wijnglas. En die vul ik met allemaal gekleurde paarseitjes. En dat staat heel erg leuk. Zo, dank u wel voor de tip. En snoep kunt u in ons land op zo'n 75.000 plekken kopen. Waar dus eigenlijk niet. En ter vergelijking aan consumentenelektronica... gaven we vorig jaar 1,7 miljard euro uit. Aan snoep dus ruim twee maal zoveel. We gaan nog even naar Rome, want het heeft even geduurd. Maar alle 115 stemgerechtigde kardinalen zijn vandaag voor het eerst bijeen in Rome. En daar is ook onze correspondent Rob Zoutberg. Rob, niet echt onbelangrijk. Ja, belangrijke dag. Nee, betekent eh, nu alle heren bij elkaar zijn, alle 115 stemgerechtigde kardinalen. dat we vandaag dan toch de datum zullen gaan horen. Naar alle waarschijnlijkheid dat het conclaaf gaat beginnen. de verkiezing van een nieuwe paus ergens in de loop van volgende week. Ja, dan gaan ze er echt over praten. Nu zijn de meeste kardinalen al een tijdje in Rome. We zien daarvan, we horen daarvan van jou, ze spreken elkaar iedere dag. Als zij nu pas gaan onderhandelen, waar hebben ze dan over gehad? Nee, nee, nee, uh, vergis je niet, er is al heel druk onderhandeld de afgelopen week. Je moet natuurlijk ook bedenken, deze heren, die zijn vers normaal verspreid over de hele aardbol, zien elkaar gewoon echt weinig. Dit is het moment dat de koppen bij elkaar gestoken worden. Er is de afgelopen dagen veel gesproken door de kardinalen over de financiële situatie van de kerk, van het Vaticaan... gesproken over de gevolgen van een vatilix affaire gesproken over het profiel die een nieuwe paus zou moeten hebben. En ja, het is toch ook een soort campagnetijd voor die kardinalen... Om, om zelf naar buiten te treden, He, gesprekken misschien met journalisten aan te knopen... te laten zien uh, wie ze zijn, He, om misschien zowel uh, uh, als kandidaat... Uh, naar voren geschoven te worden voor een verkiezing tot nieuwe paus. Ja. En, welke... En, welke ja, en welke naam uh, hoor jij misschien wel... Nou, namen komen er naar buiten. Waarbij ik meteen moet zeggen, er gebeuren twee dingen. Er is niet echt een favoriet op dit moment. Er is niet één naam die voortdurend naar boven komt. Er komen al een aantal namen voortdurend naar boven. Waar men het wel over eens lijkt, ik zal zo wat namen noemen... maar waar men het vooral over eens lijkt te zijn... is dat de paus misschien wel niet uit Europa moet komen. Dat het tijd wordt voor een paus van buiten Europa... En dat gezegd, hebbende, uh, lijkt het erop dat de Aziaten en de Afrikanen... dan zijn afgevallen daarin. Namen die nu naar boven komen... zijn die van kardinaal uh, Odile Scherer uit Brazilië. Marc Houillet, Frans-Canadees, kardinaal uh, uit Quebec. Um, en dan is er nog Timothy Dolan, de kardinaal van New York. hebben ja. we veel over horen. Ja. ja, zeg dat. Zullen die Italianen niet leuk vinden? Ja, kijk, de, de, de, de Italianen die, die, die hebben... Uh, de kardinalen zelf die hebben een meerderheid in dat conclave. Die zitten met 28 van de 115 daar achter de bankjes... Uh, als dat conclave eenmaal begint. En zij kunnen ook een kandidaat uh, naar voren duwen. En dat lezen we dan weer vanmorgen in de kranten... dat er inmiddels ook een soort Italiaanse tegenkandidaat uh, aan het opstaan is. Angelo Scola, uh, de kardinaal van Milaan. Hij zou misschien een tegenkandidaat kunnen zijn... bijvoorbeeld tegenover Odile Scherer... waarvan men zegt dat hij misschien een beetje te zwak is... Maar zo valt er op iedereen wat af te dingen. Want wat denk je van die dolen uit New York? Die man die schijnt zo'n sterke persoonlijkheid te hebben. Uh, en ik las daar gisteren over. Uh, hij kan maar beter niet gekozen worden, schreef iemand. Want hij zal alle 5000 bisschoppen in zijn schaduw zetten. Die kunnen de komende 15 jaar op vakantie als hij de nieuwe paus wordt. Hoe hoeven niet meer te komen dan? Zeg, ik zag ook mensen slepen met de kacheltjes voor de witte en de zwarte rook. Alles is klaar, ook voor de grote vergadering? Ja, tot, tot vervelends aan toe, zou ik bijna willen zeggen. Je moet je ook voorstellen, we zitten daar met 5000 journalisten te wachten op dit moment. Wanneer gaat het nu beginnen en als het dan begint? Nou goed, afgelopen dagen viel heel weinig te vertellen. Maar het Vaticaan organiseert wel iedere keer die persbijeenkomsten. waar we iedere keer zitten te wachten of er nu al een datum is. Tijd wordt gevuld met het vertellen over kacheltjes, <lacht> schoorstenen, vloerplaten, stijgerpijpen. Ik weet er alles van ja. inmiddels. Maar ja. Iedereen zit natuurlijk te wachten op wat dan hopelijk om één uur vanmiddag gaat gebeuren. Opnieuw een persconferentie. En dan toch de verlossende woorden: eh, de startdatum van het conclaaf. Nou, sterk er nog even op: het zijn wel mooie kacheltjes met koperen pijpen eraan en zo. Toch? Ja, ja. Nee. Moet je ook, maar die moet je ook goed kunnen opstoken. Ja, Dan gaat het ook straks om. Absoluut. goed? Absoluut. Okay. We wachten op de rook, Rob, dankjewel. Rob Zoutberg, vanuit Rome aan het einde van dit NOS Radio in Journaal. Half tien. De Caro neemt het over. Carol Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ja, nou, straks om elf uur dus het uh, lang verwachte rapport he, van de commissie Cohen over haren. we hoorden ook bij jullie al dat de politie gebrekkige kennis heeft van uh, sociale media. Maar hoe dat kan en wat er aan gedaan moet worden, vooral horen we van Gerrit van der Kamp, van de politievakbond zometeen. En de hoofdverdachte in de Amsterdamse de zaak Robert M. moet langdurige tbs opgelegd krijgen. Dat adviseert de tbs-kliniek Oldenkotten aan het Amsterdamse gerechtshof. Maar heeft dat wel zin om Robert M. überhaupt te behandelen? Daarover hoogleraar forensische psychiatrie straks, Jalmar van Marlen. Hoort u allemaal straks in KRO Goedemorgen Nederland... na het nieuws van half tien met Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 De Nederlandse honkballers zijn de tweede ronde van de World Baseball Classic goed begonnen. De honkballers versloegen Cuba, dat toch 25 keer wereldkampioen is geworden. Het werd 6-2. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB ah, nee, verkeersinformatie De files zijn er opgelost. In het zuiden zijn wel problemen bij de Belgische grens. De A2 ten zuiden van Maastricht is in beide richtingen dicht... bij de grensovergang met België. Dat heeft te maken met een staking in uh, België. Verkeer van Eindhoven onderweg naar uh, België kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Kierensheide over de A76, de E314 en de E313.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 Johan de de Facebook-rellen in Haren tonen aan dat de politie te weinig weet van sociale media. Heeft een tbs-behandeling van Robert M. wel zin? Amerikaanse soldaten zijn openhartig over seksueel misbruik... en het ochtendhumeur van Neilgun Jerli. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Deurne. Als het goed is. Handtekeningen zijn verzameld, ja. de spandoeken geschilderd... bewoners van Deurne gaan vandaag naar het provinciehuis... om te protesteren tegen nog meer dieren en dus tank in hun gemeente. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt via de mail. Goedemorgen, Nederland, at Haren was nooit zo uit de hand gelopen als de politie... wat meer kennis had gehad van sociale media. Dat blijkt uit een analyse van TNO. Goedemorgen, Gerrit van der Kamp. Voorzitter van de politievakbond ACP. U bent al in Haren, waar straks de commissie Cohen de bevindingen presenteert. Ja, het is 2013 en de Nederlandse politie kan niet overweg met sociale media. Ja, ik begrijp dat de TNO ook een onderzoek heeft gepresenteerd. En in het rapport wat zometeen gepresenteerd wordt, zou daar ook het nodig over staan. Ja. Uh, dus uh, daar moet opnieuw naar gekeken worden, ja. Maar hoe kan het? Uh, kijk, sociale media is voortdurend in ontwikkeling. Ik uh, denk dat het zo is dat op een bepaald aantal delen de politie dat uh, best voor elkaar heeft. Als we bijvoorbeeld kijken naar de grote steden die uh, professioneel voetbal hebben... Uh, in het westen van het land dan doen die veel met uh, sociale media om te zien wat daar gebeurt, bijvoorbeeld in de hooligansgroepen. Ja. Uh, maar het fenomeen Twitter gecombineerd met Facebook bij dit soort evenementen, ja dat is een nieuwe ontwikkeling. En uh, ik denk dat daar nog veel te doen is. Maar waarom dan wel uh, de hooligans in de grote steden in de gaten houden en daar bovenop zitten en op tijd uh, ter plekke zijn? Maar als het dan in haren is, dan, ja, dan laten ze het volledig afweten. Hoe kan dat? Nou ja, ik denk dat dat de grote verschillen zijn tussen de oorspronkelijke politieregio's die we tot voor kort hadden. Oh ja? uh, daar hadden, uh, uh, afhankelijk van waar je was, was er noodzaak om daarin te investeren. En ik denk dat in een regio als Groningen dit soort zaken niet zoveel voorkomen. En dat daardoor uh, er minder noodzaak was om daar zo bovenop te zitten. Ja, maar goed, we hebben het nu over sociale media. Je kunt ook zeggen, dit was al zo groot, ook in de gewone, traditionele media. Ja, uh, hoe duidelijk kunnen de signalen zijn die je krijgt dat het uit de hand gaat lopen? Nou ja, dat is dus ook de vraag die wij hebben en daar moet het rapport ook antwoord op geven. Ja. Want daar um, is de heer Cohen een paar maanden mee bezig geweest en daar hopen wij vandaag antwoord op te krijgen. Ja. En dat sociale media in de toekomst een belangrijke rol speelt in hoe openbare oorvraagstukken zich ontwikkelen, dat is inmiddels meer dan duidelijk geworden. En daar zal zowel technologisch, maar ook qua kennis en begrip, want ja, je kunt het volgen op de, op de sociale media... Maar dat betekent toch niet dat je precies begrijpt wat daar geschreven geschreven? Nee, wordt. Dat dus is, daar... precies. Dat, dat is dan vooral gebleken. Want het was overal. Uh, da, het werd overal ruimschoots aangekondigd dat, het, uh, dat er lekker gereld ging worden in Haren. Uh, zeg ik maar even dan zo. Daar is dus niks mee gedaan. Ik bedoel, je hoeft niet die sociale media te begrijpen om uh, te weten dat dit misging. Nou ja, dat dat overal ruimschoots aan de orde was, dat uh, is zeer de vraag. Dat wil ik ook graag weten. Uh, wat we wel weten is dat heel veel mensen aangekondigd hebben om daar naartoe te gaan. Mm -hmm. uh, ik denk dat de uh, hoeveelheid informatie in die uh, sociale mediaberichten waar het geduid werd op rellen... dat is de vraag of hij wel ruim aanwezig was of dat hij wel goed geïnterpreteerd is. Dat ja. is de vraag. Ja, de interpretatie. Het zou dus kunnen dat de politie de ernst heeft onderschat gewoon. Nou ja, dat moeten we vandaag zien. En één ja. ding is voor ons in ieder geval helder. Daar zal de nationale politie stevig op moeten investeren. Mm -hmm. Zowel technologisch als in kennis en kunde. Ja. Uh, en daar is veel te doen. Ja, want laten we even kijken naar een aantal conclusies van TNO. Uh, dat onderzoek dus. Uh, en aanbevelingen trouwens. Uh, er wordt op de politieacademie bijvoorbeeld geen les gegeven in sociale media. En ik denk dat uh, als je daar naar kijkt en het begrip daarvan... Uh, dat dat in de kinderschoenen staat en dat uh, de politieacademie uh, zich vooral richt op de, the of de theoretische onderbouw ja. van politiemensen. Uh, maar dat dit soort dingen vaak toch wel meer gespecialiseerd uh, en nog niet is. Ja, veel politiechefs zijn boven de 50 jaar en hebben de boot gemist wat dit betreft. Nou, laat ik zeggen, voor mij uh, maakt het niet zoveel uit welke leeftijd mensen hebben. Wat wij graag willen is dat de politie op tijd zien en leert welke ontwikkelingen er in de samenleving zijn. Of dat nou in de digitale wereld is of de werkelijke wereld. Die moet je volgen en niet uh, achteraf steeds mee geconfronteerd worden. Ja. Uh, want dan krijg je dit soort zaken van. En leeftijd doet er voor mij in die zin niet toe. Nou ja. Een van de aanbevelingen van TNO is dat er uh, onmiddellijk moet bijgeschoold worden. Kijkend naar de toekomst, is dat ook wat u uh, noodzakelijk acht? Nou ja, dat moeten we inderdaad bekijken. Kijk, TNO is natuurlijk enerzijds een onderzoekinstituut en aan de andere kant een, uh, een private organisatie die ook uh, natuurlijk ziet dat daar een markt zit. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen. <laughs> uh, maar dat er wat moet gebeuren is volkomen helder. En uh, wat dat is, daar moeten we snel naar kijken. Daar moet u naar kijken, maar daar heeft u nog geen idee over. Ja, het rapport van vandaag is daar belangrijk in. En ik weet ook dat er op andere plekken binnen de politie, nationale politie... al gekeken wordt uh, waar moeten de snelle investeringen zitten. Zowel qua middelen, uh, dan heb ik het dus over computerprogramma's... ICT-achtige mm -hmm. systemen, maar ook o, welke jee. scholing is er ja. nodig. Dus daar wordt inmiddels wel aan gewerkt. Ja. Moet de politie ook mensen gaan aanspreken via Twitter of Facebook... net als de politieman op straat dat doet? Nou, dat is inderdaad een interessante vraag. Hè. Dus uh, op uh, Twitter en ja, sociale media... Uh, of multimedia zie je allerlei zaken. En er wordt natuurlijk ook nagedacht over contrastrategieën en over andere zaken om uh, nou ja, uh, zaken of af te zwakken... of in een andere context te krijgen. Maar dat is allemaal ja. inhoudelijk politiewerk. Ja. En die strategieën ga ik niet te veel over zeggen. Oké. Okay. Binnenkort de Kroningen in Amsterdam? Het schijnt zo te zijn, ja. ja Houdt de politie daar rekening mee met een, een nou ja, mogelijk vergelijkbaar project? Project X? Ik, uh, de informatie die ik daarover heb in de organisatie daar... die is zo enorm dat ik uh, denk dat bijna overal rekening mee wordt gehouden. Ja, ja. en dan, wordt er, dan kan er van onderschatting in ieder geval geen sprake zijn? Als er uh, in een grote stad van Nederland... 9000 politiemensen op een zo'n dag op de been zijn... dan is in ieder geval in getalsmatige zin nou. duidelijk... dat we ons niet uh, zullen laten verrassen. Oké. Okay. U bent in het gemeentehuis hè, in Haren op dit moment. Om 11 uur weten we dus wat er in dat rapport Cohen staat. Er is al het een en ander uitgelekt natuurlijk. Um, ja, We weten dat de burgemeester en de politiechef tekort zijn geschoten. Moeten ze opstappen wat u betreft? Ja, eerst gaan we het rapport bestuderen. Dus studeren. Uh, er ja, zijn politieke discussies. En, um, uh, de verantwoordelijken zullen waarschijnlijk uh, goed naar zichzelf moeten kijken. Maar ook anderen uh, die daarvoor uh, zijn. Uh, de nationale korpsleiding, maar ook de minister zal uh, daar ook naar gaan kijken. Uh, maar wij gaan eerst kijken wat heeft dit betekent voor onze mensen. En hoe kunnen we dat sowieso voorkomen naar de toekomst. Ja, Oké, okay, helder. We gaan het afwachten. Om 11 uur, of na 11 eigenlijk weten we meer. Dank u wel, Gerrit van der Kamp van de Politievakbond ACP. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Alleen al de geruchten over een eventueel Europees pornoverbod... deed de mailbox van Europarlementariërs ontploffen. Maar hoeveel mensen kijken er eigenlijk naar porno? Gertjan Meerkerk van het Instituut voor Verslavingsonderzoek... heeft het antwoord. Om te beginnen is het misschien wel belangrijk om even vast te stellen... dat porno kijken niet echt cool is... en dat veel mensen daar misschien wat moeite hebben om dat eerlijk toe te geven. Dus ik weet niet zeker of er misschien toch wel meer mensen kijken... dan wat ik aan in mijn recent uitgevoerde onderzoek heb kunnen vinden. Maar wat we daar vinden is dat ongeveer driekwart van de mannen... en ongeveer een derde van de vrouwen wel eens porno heeft gekeken. En wanneer je dan gaat kijken naar wie er nou wat vaker kijkt... dan blijkt dat ongeveer 1 op de 5 mannen en 1 op de 50 vrouwen... toch al zeker iedere week één of, of meer keer naar, naar porno kijkt. Als je dan gaat kijken naar wie nou echt zeg maar, de grootverbruikers zijn van de, van de porno... dan blijkt dat dat eigenlijk de, de wat jongere mannen zijn... zeg maar tussen de 18 en ongeveer de 50, die geen relatie hebben. En onder deze groep kijkt bijna de helft zo'n 40 procent... zeker één keer in de week en zo'n 20 procent... 1 op de 5, en 3 tot 5 maal per week uh, porno. En dat zijn dan waarschijnlijk ook degenen die een mailtje sturen naar die Europarlementariërs. Als u een vraag heeft bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de varkens in Deurne. Althans, als die er komen, Roy Hirkens. In de auto op weg naar deze locatie zie ik mooie stukken bos landbouwgronden en heel veel grote stallen. Fabrieken lijken het wel, met varkens, kippen en ook nertsen. En als ik dan hier in Deurne de auto uitstap, ja, dan ruik je het direct. Niet zo gek als je bedenkt hoeveel dieren de Peelregio heeft. 33 miljoen beesten op 650.000 inwoners. En dat zorgt voor stank. Ja, zeker. En niet alleen voor stank. Voor allerlei overlast. Uh, wij, ons leefgebied gaat eraan. De gezondheidsrisico's zijn enorm. En uh, het milieu gaat naar de knoppen. Ja, die, uh, die stank is te ruiken tot in de dorpsken van Deurne. Maria Berkens van de vereniging Stop de Stank Deurne. Jullie gaan naar het provinciehuis in Sertogenbos vandaag... om te protesteren tegen de komst van weer een nieuw bedrijf... met 17.000 varkens en een mestvergister... Waarom? Want je zou kunnen zeggen 17.000 op 33 miljoen, dat kan er ook nog wel bij. Nee, daar kan helemaal niks meer bij. Er moet eigenlijk alleen maar heel veel af. Willen wij hier voor onszelf en voor onze kinderen nog een leefbaar uh, gebied overhouden? Jullie zijn hier met een aantal bewoners uh, samengekomen. De spandoeken met draagvlak 0, die liggen in de auto. Hier hebben we een, uh, een krat. Laten we hem er even uitpakken. Nou, Hoeveel kilo zou dat zijn? Nou, vijf kilo denk ik. Vijf kilo met handtekeningen, uh, 2500 uh, handtekeningen en ook een hele mooie placemat gemaakt waarin je heel duidelijk kunt zien hoe, uh, hoe de regio hier uh, al helemaal vol staat met, uh, met bedrijven en waar het nieuwe bedrijf uh, moet komen. Aan de andere kant, ik denk ja, jullie wonen op het platteland en daar hoort de stank er ook gewoon bij. Ja, dat is ook zo. Wij wonen op het platteland en dan weten we... en we vinden ook dat er boeren thuis horen op het platteland. Maar geen vleesindustrie en geen mestindustrie. Daar, dat kan het gebied niet hebben. Ja, maar wat is het verschil? Het verschil is de schaal. De grootschaligheid. Het industrie. Kijk, als er boeren wonen... een boer is niet, heeft niet alleen een bedrijf... Een, een boer zijn is ook een levenswijze, een familiebedrijf. Die willen wij hier hebben. Dat was het ooit, maar dat is het natuurlijk niet meer. Die zijn er nog steeds, maar die gaan dus over de kop. Want die grote jongens... Die, uh, die blijven over. De anderen worden gewoon weggeconcureerd. Ja, maar alle... Is dat wat jullie tegen de borst uit of is het toch de overlast? Het is vooral de overlast. En wij richten ons ook niet op de boeren. Kijk, het is de politiek die ons dit aandoet. Maar naast de stank, wat voor overlast ervaren jullie er nog meer van dan? Naast de stank uh, zie je de verstening van het buitengebied. De gezondheidsrisico's zijn niet zichtbaar, maar zijn zeer nadrukkelijk wel aanwezig. Maar nog niet, niet keihard bewezen? Nee, precies. Ze zijn, ja, de q kun je noemen. Die heeft zelfs doden gekost. Hè? Ze roepen soms hard over kernenergie. Daar ben ik ook tegen. Maar hier zijn aantoonbaar slachtoffers gevallen. Bovendien zitten we hier tegen de rand van een Natura 2000-gebied aan. De Deurense Peel. En dat is onze Peel. En die gaat eraan. U bent uh, een van de bewoners waar het nieuwe bedrijf uh, gaat komen. Uh, provincie Brabant zegt... nou, bedrijven mogen nog maximaal anderhalf hectare zijn. Het bedrijf wat er nu gaat komen... Wordt vijf hectare, heb ik begrepen. Klopt. Het is al bekend dat het een, een heel intensief gebied is. En er komen gewoon weer nieuwe bedrijven bij. Dus heb je er nog wel vertrouwen in dat de politiek naar jullie luistert? Nou, ik probeer ervan uit te gaan dat de politiek toch ook gezond verstand is. Ze kunnen een regio toch niet gewoon zonder grenzen volstoppen met, met vee. Een keer is het op. Ze, kunnen, ze maken het gebied hier hartstikke kapot. Dus de... Er is nog wel wat vertrouwen um, in de politiek. Nou, op... Naar het provinciehuis maar. Op naar onze uh, volksvertegenwoordigers. Kijk, we hebben ze gekozen. En we verwachten van hen dat ze, dat ze ook voor onze belangen opkomen. Zet hem op. Dankjewel. En laat maar zien, die spandoeken. Bijdrage was dat van Roy Herkens. Straks schokkende onthullingen van soldaten... over seksueel misbruik in het Amerikaanse leger. Maar nu eerst. 3, 2, 1, Deze dag... 1987. If you have a problem, if no one else can help en if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Ja, met deze tekst begon elke aflevering van The A-Team. Een van de meest succesvolle televisieseries uit de jaren 80. En deze dag in 1987 was de allerlaatste aflevering. In Nederland zond de tros de serie uit. die door toenmalig programmadirecteur Kees Den Daas werd aangekocht. De eerste beelden van het E-team zag ik op het kantoor van de producent... dat was Steven Cannell in Los Angeles. Wij hadden al vaker zaken met hem gedaan... We hebben diverse series van hem ooit gekocht en hij had het succes wat je noemt als een kont hangen, want dat was meteen ook een kraker. Ik herinner hem ook Knight Rider bijvoorbeeld, Dat hadden we geloof ik ook van hem gekocht. Sneaking back into a warzone with the same plan a second time is insane. It's brilliant. They'll never think we're crazy enough to do it. Oh, you're so romantic colonel. You're so crazy fool. Yeah. Het E-team gaat over een, een groep mannen die dus de, de, het onrecht te lijf gaan. En de zwakke helpen. Een, laat ik zeggen, een verzameling Robin Hood's. Met allemaal hun eigen deskundigheid. Springstof, uh, schema's bedenken. Ook wel lijfelijk geweld. En die opereren als team en uh, lossen per uh, aflevering dan een, uh, het onrecht op. We're in a play! Don't pack! Don't pack. play! don't in play! Easy, in Relax! play! We're relax, in relax, relax. a play! We're in Nederland was uh, fenomenaal. in was nog in de tijd dat in voor achter uh, rustig in a miljoen kijkers scoorden. I'm not a huh? Sit down! Ah! Ik heb heel wat aanvallen van kritiek gekregen in die periode. Eh, dus geweld en uh, dat was toch niks voor de jonger, jongeren. Maar ik heb me altijd verdedigd met het feit dat het sprookjesgeweld was. Je kan het niet bedenken op welke manier die mensen te lijf werd gegaan. Maar er viel nooit een dode. De kinderen hadden uh, fantasie genoeg om door de vaak absurdistische uh, scènes heen te kijken. Dik twee uur geleden zijn ze geland op Schiphol, de jeugdidolen van deze tijd. Het doet denken aan de tijden van de Beatles. Nu zijn ze hier, Face, Murdoch en B.A. van het E-team. Succes was dermate groot dat wij hebben bedacht dat het leuk zou zijn om ze allemaal naar Nederland te halen. En dat was een uh, waanzinnig succes. Schiphol stond zwart van de mensen, geweldig. Ze waren met z'n vieren verbijsterd van het niet te stuiten enthousiasme dat al in Harderwijk begon. By by by de koog op Tessel, Hartverwarmende tonelen. En dan op naar het LO voor een bezoek aan het gezin van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Ik zie de serie nog wel eens voorbij komen bij, meen bij een van de commerciële stations. En dan denk ik: Goh, wat is het, de manier van uh, drama maken uh, veranderd in de afgelopen 30 jaar? <laughs> aren't you going tell me I'm not going get away with this? Oh, I know you're going to get away with this. I love it when a plan comes together. Ik vond het een... Uh, ja, ik heb daar met heel veel genoegen naar gekeken in die tijd. Ja, die 18 e E-team grote hit. Uh, en een goede aankoop dus van uh, Kees en Daas geweest. Met Mr. T. Daar was ik altijd een beetje bang voor met dat uh, rare kapsel. Dat is trouwens gebaseerd op de Afrikaanse Mandinga-krijgers. Zo, weet u ook weer. Da -da -da -da -da -da -da. The dead, dead, dead, dead, dead, dead, dat een plaatje dat je de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt... een oorwurm heet. Nou, dit was er een. Jackie Wilson-Set van Van Morrison. Het is acht minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. De laatste jaren werd al bekend dat één op de drie vrouwen... in het Amerikaanse leger slachtoffer is van seksueel misbruik. Maar nu de slachtoffers beginnen te praten... wordt pas echt zichtbaar hoe groot het probleem is in het Amerikaanse leger. Michiel Vos, correspondent vanuit New York. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat voor verhalen die naar buiten worden gebracht... door die vrouwelijke militairen? Dat zijn hele uh, illustratieve verhalen die, waar jij, wat jij zegt, dat statistiek, wat al lang bekend is, heel duidelijk maken. Die een gezicht geven aan een epidemie van seksueel misbruik, van verkrachting van vrouwen en ook mannen binnen het leger. En nu is er zojuist in de Rolling Stone, het blad The Rolling Stone, een verhaal gepubliceerd waarin heel duidelijk wordt gemaakt hoe een vrouw in het leger verkracht werd door een groep uh, medesoldaten. Maar vervolgens, dat was niet eens het ergste volgens deze vrouw... maar vervolgens werd ze gevangen in een soort web van uh, ontkenning... door hogere officieren bij wie ze ging klagen... en bij wie ze de zaak aanhangig maakten, die dat ontkenden. Die haar de schuld gaven van de verkrachting. Die zich afvroegen of ze het niet allemaal had verzonnen. En een soort beeld schet, dit artikel van mensen die... Uh, Eén verkracht worden, maar twee vervolgens binnen datzelfde leger genegeerd worden... en vervolgens min of meer de deur uit worden gewerkt... en hun carrière ver, uh, zien ver, ver, verloren gaan en eigenlijk met niks achterblijven. En zeg maar het leger teleurgesteld en dep depressief uh, de, de rug toekeeren. Ja, ik zei al uh, dat de laatste jaren het eigenlijk al wel bekend was... Uh, dat één op de drie vrouwen in dat leger uh, nou ja, slachtoffer is van seksueel misbruik... Dat, die, die feiten zijn er dus. Waarom wordt daar niks mee gedaan dan? Die feiten zijn er inderdaad. Daar heb je helemaal gelijk in. En die feiten zijn er al een tijdje. Uh, er zijn niet heel veel feiten. Er is niet heel veel onderzoek. Maar het weinige onderzoek dat er is wijst inderdaad uit... dat één op drie, de drie vrouwen seksueel misbruik dan wel verkracht wordt in het leger. De cultuur binnen het leger wordt door vele mensen gezegd... Bijvoorbeeld senatoren in de, in de senaat, eh, onderzoekers. De cultuur in het leger is een, voor een groot deel eh, de, de, degene die dit tegenhoudt. De cultuur is gesloten. Ja. De cultuur is er een die hiërarchisch is. Waarin lagere soldaten, die vaak het slachtoffer zijn van verkrachting of seksueel misbruik... het ...heel moeilijk wordt gemaakt om te klagen bij directe officieren, directe eh, hoger geplaatsten. Er is een roddelcultuur waarin meteen heel erg gepraat wordt hè, binnen die gesloten structuur enorm gesproken wordt en geholdeld wordt over mensen die uit de school klappen, over misbruik binnen het leger. En er is ook een hele erge, een, een soort macho-cultuur, die duidelijk maakt dat alles wat vrouwelijk is, wordt zeg maar als zwakte gezien, en alles wat mannelijk is, wordt als sterk gezien. En bij dat vrouwelijke hoort dat je niet klaagt over seksueel misbruik, of over pesterijen, plagerijen, seksueel geplaagd worden, et Je kunt je dat wel voorstellen, dat er een cultuur is binnen die gesloten, afgesloten leger. Het ja, doet mij ergens heeft, aan denken. Het doet een beetje denken aan de katholieke kerk. Precies. Die eh, zeg maar zijn eigen, haar eigen rechtssysteem heeft, haar eigen ja. mores heeft, haar eigen regels heeft. En waar ook inderdaad heel veel dingen gebeuren die in de gewone civiele maatschappij veel zwaarder en sneller en beter bestraft zouden worden. Ja, nou komen die klachten nooit, bijna nooit tot een rechtszaak. Dat heeft ook met die cultuur te maken, dat het gewoon niet naar buiten komt? Ja, het heeft met die cultuur te maken dat inderdaad weinig klachten het uiteindelijk maken tot een rechtszaak. Veel wordt afgewezen, afgewimpeld, in de doofpot gestopt. En de weinige zaken die het maken tot een rechtszaak, worden soms, leiden soms tot een veroordeling. Maar die veroordeling kan binnen het militaire rechtssysteem door een zeer hoog officier in zijn eentje op eigen autoriteit weer worden teruggedraaid. Als die vindt dat er te weinig. Uh, bewijs was in een zaak die immers binnen het militaire rechtssysteem ja. door een jury al eerder was beslist. Ja, wat nu misschien een verandering is, is dat de verhalen zelf... je zegt het al illustratief naar buiten komen. Hè? Dat is wat anders dan cijfers die al bekend zijn. Gaat dat iets veranderen, tot slot? Dat gaat iets veranderen, en misschien het naar buiten komen van uh, uh, de Oscar-genomineerde film The, Hor The, The, Horrible, The Invisible War, neem ik niet kwalijk. Ja. En het feit dat de, de nieuwe minister van Defensie, Chuck Hegel, heeft beloofd dat hij een einde zal maken aan deze cultuur en dat hij een no zero-tolerance policy ja. zal inzetten tegen seksueel misbruik in het leger. Nou, eens kijken of hem dat gaat lukken. Dankjewel, Michiel Vos vanuit New York. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. Daarna zijn wij bij u terug met de hoofdverdachte in Amsterdamse zedenzaak. Robert M. moet langdurige tbs opgelegd krijgen. Vraag is, heeft dat überhaupt zin? Hoort u zometeen. Tot zo. KRO. Waar bent u op dit moment? Dat is eigenlijk mijn vraag. Uh? We missen u een beetje. Nou, ik vind het fijn dat u dat zegt. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Dit is Radio 1.